Misschien al opgevoed toen je klein was, tot bescheidenheid. Want men vond dat je te veel opschepte en men heeft je gedurende. Nou lieve mensen, hier zijn we dan weer met Red Radio. En wel op zaterdag, als ik het goed heb. Kijk, wat dus is het eigenlijk vandaag? 19 september? Of 18 september? weet ik gewoon niet meer. Even nadenken hoor. Het is maandag 12, dit is 13, de 14, de 15, het harde. 16 of de 17e dan weet ik het zelf niet meer, maakt niet uit. Er voor iemand die daaruit zegt welke datum dat we hebben vandaag. Maar in ieder geval allemaal mee. een hele goede avond, net als ik ook zeg. Ik heb met veel pijn en moeite uh, toch maar gaan zitten, ik heb net gegeten, ik ben er niet meer omhoog gegaan. En ik uh, ben dan maar gewoon hier bij de computer gaan zitten, ik heb wel een andere stoel vanavond. En het is de 17e zie ik al van iedereen zeggen, nou het is vanavond de 17e dan, dus welkom. Ik vanuit rijden. ik zei ook, ik heb het heel erg in mijn rug. als toen ik in de duiven, ik kon iets aan doen en in één keer schoot het in mijn rug. En ik wilde naar omhoog gaan, ik kon helemaal niet meer omhoog. Nou, toen had ik helemaal met heel veel pijn en moeite. Ben ik rechtop gekomen, toen wilde ik weer bukken, toen kon ik niet meer bukken. ben ik naar binnen gestrompeld. We hebben al Wilfred gebruikt gevraagd, de duiven wilde eten geven. Ik ben op de bank gaan liggen. Nou, toen heb ik een zetpil gezet voor de pijn. Toen ben ik op de bank gelegen. liggen, toen wilde ik, moest ik plassen. En wou ik omhoog gaan, kon niet meer van de bank af. En dan ben ik me op, op mijn knieën laten vallen. Mijn geheelte zit dus ik, ik via het tafeltje ook gedrukt. En toen stroomde ik naar het toilet. Dus ik heb wel een paar keer gemoeten vanmiddag. Nou, toen heb ik gegeten. En ja, het is natuurlijk nog best wel. Ik heb nog een keer een zetpil gezet voor de pijn. En uh, ja, ik hoop dat morgen vroeg wakker, want ik heb wel op dit moment zo'n warm waterzak achter tegen mijn rug liggen. En dat is wel goed. En er is ook iemand gezegd, je moet eigenlijk de verwarming aanzetten. En dat geloof ik ook wel. Het was dus gisterenavond toen ik van de duivelklop af. was best wel koud in huis. Maar toen ben ik eigenlijk op de bank gaan liggen, om naar de televisie te kijken, en toen ben ik in slaap gevallen. Dus ik werd vanmorgen gedacht, wakker om nu om acht. Dat was eigenlijk helemaal niet zo goed ondergedekt, dus ik heb bij vannacht misschien een beetje afgekoeld geweest heb ik helemaal niet gevoeld, want ik was gewoon vertrokken zonder dat ik het zelf in de gaten had. En ik denk dat het daarvoor is. En nou wilde ik net terwijl je het aan het vertellen waren, even naar de, de verwarmingspulp gaan. Ik denk dan ga ik de verwarming toch maar een beetje omhoog doen, want ik heb een beetje koude voeten. Maar hier heeft ik er straks een paar sokken naar gedaan. Ja, dat is ook een beetje warm aan mijn voeten, maar ik voel het toch de kou uh, aan mijn voeten. En, uh, maar ik kon niet omhoog. Toen net, ik wilde omhoog gaan, maar kon je omhoog? Dan kan ik natuurlijk daar komen, maar dat ik op mijn bureau ga hangen en dan. Uh, maar dan vind ik dat ik niet die weg weer terug moeten lopen. Dus dan laat maar. Dan probeer ik het gewoon de komende duur vol te houden met het zitten. En het probleem heb ik altijd, als ik lang gezeten heb, dan heb, voel ik altijd mijn rug. Dus hoe dat strak aanvoelt als ik eruit ga. Ja, iemand die energie kan sturen, een rijken kan sturen. Zou ik zeggen, stuur nou allemaal maar wat warmte en rijken. Oh ja, ik heb trouwens ook nog zon. Dan moet Erika dadelijk elke even voor mij pakken. Als ze terug is. Zo'n warme, zo warmte dingen om, om je lenden te doen. Dan ligt die gewoon nieuw in de kast. Ze ik voor mij eens even pakken. Dan kan ik daar aan en dan, dan wordt het extra warm. Maar in ieder geval, we gaan gewoon toch beginnen met ons programma. Ik uh, ben vanavond weer niet met mijn muziek begonnen, want ik, ik zie mijn cd te nergens. Ik dacht, er zet ik maar andere rijke muziek aan. Dat is ook wel rustgevend. Maar ik wil natuurlijk eerst iedereen weer van harte welkom heten. Die toch weer de moeite hebben genomen om gezellig vanavond met ons samen te zijn. En dat is in dit geval natuurlijk onze Dirk Dek. Goedenavond, lieve Dirk. In ieder geval, welkom. Dan is er natuurlijk donderdag. Dag, lieve donderdag. Ook jij natuurlijk uh, uh, welkom. Ook onze Edwin, onze eigen teddybeer, is de goede avond, lieve Edwin. Altijd weer gezellig als ik jou binnen zie komen. Dan is er Elisabeth, die net als ik het ook heel erg in de rug heeft. Uh, die heeft het ook in de rug, dus wij hebben het samen in onze rug, dus we leiden samen helse helsepijnen. Goedenavond, lieve Elisabeth, ook graaf Heinz is er weer. Dag, lieve graaf Heinz, ook weer jij, dat je dat slot kunnen losrukken en toch even de stap gewaagd en de reis naar ons en nee, vanavond toch bij ons bent dus uit je kasteel getrokken en toch in ons nederige stulpje heb willen genomen en dat nederige stulpje heet de chatkamer van Ridderadio Radio vanuit Rijn dan is er natuurlijk Ineke die lekker aan de beest al gezeten vanavond nou hartstikke lekker nou ik heb vanavond zorgstamp op want uh, Corine was er toevallig, en die heeft gekookt vanavond, dus ik hoefde dat moeten doen. Dus we hebben daarna lekker. Uh, Bij je of zuurkost uh, op, met spekjes en, en een worstje erbij. Dan is er natuurlijk Jan, de smikkel Jan, die zegt ook al, alweer, lekker uh, een borreltje en wat eten, en smikkelen en dan is het altijd goed. Warmte en wat drinken en, uh, en hij zegt ook, je moet een lekkere borrel pakken. Dus dan kijk ik nu wel of ik uh, dat doe. En dan is er natuurlijk Jochen die het heel verbaasd vindt dat ik juist nu hulp aan andere vraag voor warmte. Ik doe dat meestal niet. Ik doe het liever altijd zelf sturen naar iedereen. Maar nou heb ik het zelf een keertje nodig. Dus dan vraag ik het gewoon voor dezelfde keer. Dus iemand die rijk kan sturen, stuur het. Misschien ben ik er dan al wel voor. Ik heb het mezelf ook al gestuurd. Toen werd het op een gegeven moment heel erg, heel heftig. En toen naar de hand werd het iets minder. Maar dat wil niet zo zeggen dat ik gewoon van de bank af kan stappen, want dat kan gewoon niet. Dus Jochem, jij natuurlijk ook een goede avond. Ik zag dat je bij je, niet, bij je familie was geweest vandaag en dat je dan weer een heerlijk volle energie is. Nou, dan zal jouw familie wel heel positieve invloed hebben op jou. En op het moment dat je daar dan in aanraking komt, die Jochem ...word je in de gevoed door positieve energie. En dat is natuurlijk altijd heel erg uh, goed voor mensen om te laten voeden door mensen. Als je je be begeeft in de omgeving van mensen die positief aanvoelen... ...dan word je automatisch met positieve energie uh, geladen. Uh, kom je in een omgeving met mensen die uh, heel negatief zijn... Dan krijg je negatieve energie bij je binnen. En dan kun je je ook na, en na je eigenlijk ook heel vervelend voelen Dus dat is, dat is natuurlijk ook zo. Nou, dan wil ik natuurlijk Ina, de vrouw van Krijn natuurlijk, een hele goede avond wensen. Krijn heeft straks even laten weten dat hij nu er niet kon zijn in avond. Maar dat Ina wel zou luisteren. Dus Ina, als je me hoort, ook jij natuurlijk een hele lieve groet vanuit Rijen. En ik zal het leuk vinden om jullie jongens binnenkort weer eens een keer te kunnen ontmoeten. Dan wil ik natuurlijk ook mijn groet uitbrengen naar de operator en het op red-red. Op jullie van mij uit. Heel veel lieve groeten. En op de, ook de andere mensen die op dit moment naar Red Radio zitten te luisteren. Zou ik van, van, van mij en van iedereen die op de chat zit ook nog een lieve groet willen brengen. En een beetje leuk luisterplezier. Nou, luisterplezier zo afhangen, afhangen van, uh, van jullie ook. Als jullie wat jullie te vragen hebben, ik kan erop ingaan, Dan krijg je natuurlijk een leuke communicatie met elkaar, gesprekstof. Hoe is dat? En dan is er natuurlijk ook, uh, wil, ik, wil ik natuurlijk ook uh, Danny. Want die is al binnen geweest. En die is er weer uitgeflupperd. wil ik ook natuurlijk Danny als die toch luistert. Een lieve te wensen. Dus ik weet dat je zit te um, luisteren, lieve Danny. En hetzelfde geld zie ik straks weer de neigers binnenkomen. Jij bent net een mooi weer mannetje. dan? Geluisteren. Je weet, als, het, als je zo'n weerhuisje hebt. en het wordt mooi weer, dan komt het vrouwtje naar buiten. En zo gauw het regen weer wordt, komt het mannetje naar buiten. Nou, en ik denk dat jij gewoon weet wat je wilt, dus je komt weer naar binnen en je gaat weer naar buiten. Je komt weer naar binnen en je komt weer naar buiten. En zo is het ook vanavond hier bij ons in, uh, in de chatkamer. Het is uh, precies het is precies in mijn uh, in mijn lende. zou ook mijn nieren kunnen zijn, hè. Het is eigenlijk precies hier, ja, waar je nieren zit, daar, daar heb je de pijn. Maar het is echt uh, spitpijn hoor, het is, uh, ik weet wel, ik heb al een mierenbek want ik weet wel hoe het dat doet. Maar het is eigenlijk, ja, net, net in je ellende, in je ellende. net zoals ze uh, niet daarvoor zei, in mijn ellende, ik heb het in mijn ellende, zei ze wel altijd. Nee, de bovenkant is het niet, het is de onderkant. Dus uh, net boven mijn bil eigenlijk, hè? dan heb je zo hier zo je, je, je stuitje, dan ga je een beetje omhoog en dan krijg je uiteindelijk daar die, uh, waar, waar het ophoudt en dan dat stukje tot je talje, daar zit het. Dat is eigenlijk je onderrug. Hè? Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het je onderrug is, Ondrug, dat noemen we de onderrug. Ja, Jan zegt het goed. Ik heb het aan mijn ellende, zei je als hij niet aan haar vroeg. Maar ik heb, heb gespoord en ik heb het aan mijn ellende. Dus niet aan de ellende, maar aan de ellende. Leuk hè? Dus dat is altijd, uh, dat is altijd weer leuk trouwens op de triplace waar mensen, sommige mensen zich kunnen uiten. Ja, Jochem. Kijk, je moet eens even, ik zal jullie eens wat vertellen. Toen ik vroeger verkering had, had toen waren wij op een gegeven moment, waren wij, eh, hadden wij formulieren aangevraagd voor te gaan immigreren. En die waren aangekomen bij ons, bij mijn thuis. En mijn moeder kon dan de ene dag op de andere dag niet meer lopen. Kon zelfs haar sokken niet meer aan doen. Toen was de dokter erbij gekomen, en toen zei de dokter tegen haar van, toen ja, was de dokter buiten geweest en toen ging de dokter weg en toen vroeg hij of hij even mij kon spreken. En toen zei hij tegen mij van, wil jij gaan immigreren? Ik zei, nou hou ik het de vorm, over mijn gevraagd. zei, hij, als jij je moeder wil helpen en niet wil hebben dat je moeder eraan onderdoor gaat, dan moet je dat idee maar laten varen. Toen heb ik die papieren kapot gescheurd. Waar mijn moeder bij stond. En na een paar dagen kon ze weer als een lopen. Dus emoties kunnen erg uh, inderdaad uh, slaan op je op de delen van je lichaam. Want ik weet wel, als ik vroeger... Uh, ik zou je wat vertellen aan mijn broer. die uh, Bij ons thuis was het niet altijd zo gezellig. En mijn broer op een gegeven moment... Uh, Vanavond bij mijn hart aankwam, dat het weer eens hommeles thuis was, en die wonen toen nog thuis, en dat het weer een ellende was, en mijn vader weer de keer ging, toen kon ik in één keer niet meer lopen. Één meer lopen. Nadien, in één keer. En nadien, van één keer op de als rietje, zeg maar, het klaptanden, kon ik in één keer niet meer lopen. En dat heb ik ook wel, dus als, als ik heel erg geëmotioneerd raak, kan ik niet meer gaan praten. Dus het is natuurlijk altijd wel. Terug te zoeken, op, zit je op, zijn er op het moment spanningen? Is er, die, is er dat Het is wel zo dat er bepaalde dingen zijn waar ik mee loop. Dus het kan, ik denk ook wel dat het daarmee te maken heeft. Dat het daarmee te maken heeft, dat toch wel bepaalde spanning, toch uh, extra, uh, bepaalde zijn extra gevoelig kunnen zijn. Ik heb van de week een advertentie op de uh, marktplaats gezegd dat ik mijn duiven ga verkopen, uh, vermoedelijk voor verhuizing. En ik kreeg het toevallig nu ook net in de duivencode, dus dan is het van, je uh, we hebt wel mensen die er allemaal op aan het de reageren zijn. En dan denk ik, ja, zal ik het dan nou weg doen? En misschien krijg ik het wel dat ze willen zeggen, nou ruim ze dan maar op, want het is gewoon niet goed voor me. Of het is zo dat ik zo begaan, dat ik zo van mijn duiven houd, dat ik toch emotioneel me dat toch trekt als ik ze zo zie aan me. Dan zou ik nou afstand van hen moeten gaan doen. En dat zijn allemaal dingen die er misschien aan meespelen, die weet ik niet. Maar dat zal de toekomst al uitwijzen. Dat is de, de, de, de, de dingen waar ik op dit moment weer zit, de, de, de stress of de emoties... En die zijn over een paar weken opgelost. Dan is misschien de rugpijn ook nog weg. Wie zal het zeggen? Maar dan laat ik het jullie in ieder geval wel weten. Jan heeft vandaag het gouden kruisje van zijn moeder gekregen. Elisabeth heeft de bovenkant niet de onderkant. Dan dragen we het samen een beetje van elkaar. Zij de bovenkant niet de onderkant. Dan hebben we samen een hele rug was het kruisje van je moeder geweest, uh, Livia. Nou, je, ik denk dat het pas wel bij jou, ja. Ze zegt, nee, ik heb een gouden kruisje van mijn moeder gekregen. Of had jouw moeder het al gekocht, voordat ze dood ging, want dan het, heb jij het van haar gehad. Of je hebt HET gouden kruisje van je moeder gekregen. Dus, daar is het verschil. In, hè? Je hebt wel eens mensen die voelen dat ze doodgaan, dat ze voor alle kinderen een cadeautje gaan kopen als herinnering aan hun. En dat ze dan krijgen ze dat nadat ze dood zijn. Maar is het het kruisje wat je moeder zelf heeft dragen, dan heb je het grote kruisje gekregen van dus, is, ja, neem je. Ja, nee, je zegt Maar wat is nou ja? Ik heb Drie vragen naar jou gesteld, Jan, eh, achter elkaar. dus uh, op wat voor antwoord geef jij nou ja, antwoord. Ah. Wat was vanaf? Willi zeggen, Willi, ik kon een jaar na mijn moeders overlijden niet meer lopen, binnen een kwartier, liep ze geen stap meer. Ja, dat kan. Is koude rillingen. Ja, ik had dat toen met mijn broer. Ik, kreeg, ik zat dan in, keer te de en toen kon ik in één keer niet meer lopen. Maar die rug... Jongens, ik heb, ik heb wel dan... Ik, ik loop wel met die heup die versleten is. En dan heb ik een stijf bovenbeen. En, um, en dan, dan, loop ik hem, dan loop ik een beetje naar. Maar dan heb ik geen pijn. Maar, nou moest je het dus weten. Hoe ellendig ik ben eigenlijk vertrouwd, trouwens, zit weer op die, die geveelde stoel. Maar ja, dat maakt ik toch in een andere stoel zitten. Dat is in een andere stoel pakken. Want net mijn rug heeft nog net geen steun in, in de stoel. Ik zit wel tegen... Nee, alsjeblieft. Je moet bedenken naar moeder ze kocht een cadeau uh, voor een kleinkind vandaag met niet, en toen voelen ze dood weer. Ja, dat zijn van die dingen die dan aan komen. Je weet toch gewoon niet meer wat uh, waar, waarom. Kijk, wij doen vaak zoveel dingen in ons leven dat we eigenlijk niet goed weten waarom we ze doen. Waarom wij dat en dat weet ik niet. En dan achteraf eh, dan denk ik, ja, ik heb dat toch niet te doen, zonder dat ik eigenlijk bewust was waarom ik deed. En achteraf is me dat al ingegeven geweest dat ik dat niet te doen. En ik zie dat ook heel erg vaak. Mijn mensen bij me komen, dat ze nou komen van, eh, dat er zeg maar iemand is overleden in het buitenland, als ze mensen waren. En dat ze dan van tevoren, uh, zeg maar, net voor ze vakantie, al kon natuurlijk op vakantie zijn geweest, maar dat ze dan juist deze vakantie, voordat ze vertrokken, nog naar de bank waren geweest, of niet eens waren deze reeuwen, en dat ze dan een één keer daar in Spanje, met het oversteken van de straat aangereden worden, en komen kon En dan vragen ze, zou ze dat gevoeld hebben? Want hij had van iedereen afscheid genomen, of zij, of er zijn dingen gebeurd waar, waar uiteindelijk wij van denken, misschien heeft hij er in altijd wel geweten of hij of zij. En toen weet ik nog goed, het was eens een jaar dat ik op vakantie ging. En toen was ik op een bepaald moment alles aan het opruimen van Alles aan het opruimen. Ik was allemaal papieren aan het dingen die weg konden, konden weg. Ik heb ooit een dagboek erbij gehouden, waar ik heel veel van mijn emoties in opschreef Die ging ik allemaal uitscheuren en werk doen. En zo van, met zoiets, van, dat hoefde ze allemaal niet te lezen. En toen ik daarmee bezig was, toen schrok ik daarvan. Nou Zelfs zo erg, dat ik eigenlijk niet meer vakantie durfde. Toen dacht ik. Edwin gaat, want dus ik kan niet zitten. Wat heb je dan, lieve Edwin? Wat heb jij dan, lieve Edwin? Laat eens even weten. Wat, wat heb jij dan dat jij niet kan zitten? Wat is er dan met jou aan de hand? Ik zie dat Frank ook binnenkomt? Goeiedag, nou. wat vind je? Fijn. Nou, ik denk dat Edwin nog wel zou luisteren, maar dat hij niet meer op de chat komt. Hij is er toch afgegaan van de chat. Dus, dan zal je straks, straks Edwin eerst eens een, een mail te sturen. Dan moeten ze dus vragen wat er met hem aan de hand is. Want nou, dat klopt eigenlijk niet, hè. Want waarom kan, weet iemand anders dat, waarom dat? Het weer niet kan zitten wat er met hem aan de hand is. Nou, ik ga even proberen omhoog te komen. Dan ga ik even een andere stoel pakken, die misschien waar ik beter in kan zitten. Nou, dus, dat was het punt, en toen was ik op een gegeven moment, was ik daarmee bezig, en één kwam in mijn gevoel uh, binnen, van, Jezus, ik je heb al zo vaak contact mogen leggen met overleden, maar dat er ging eens opnemen van die dingen aan het doen waren, voordat ze op vakantie gingen, toen dacht ik bij mij, ik zal toch zeker niks krijgen als ik op vakantie ben. En, en ik had echt een keer zoiets van, ik dingen. ik je niet op vakantie gaan. Ja. ja, toen heb ik toch... Uh, mezelf gerealiseerd van ja, als het moet gebeuren, gebeurt het toch. Ook al ben ik niet op vakantie, blijf ik hier. Als het mijn tijd is, is het mijn tijd toch. En dan heb ik daar een beetje rust in gevonden. maar nou, dan gaat het op dat moment wel even door je heen. Vooral als je zulke soort boodschappen van andere mensen hebt binnengekend. Dat, dat is gewoon zo. Ik weet nog goed, dat is precies hetzelfde. Er kwam eens een keer een man en zijn dochter, die kwamen bij mij ook een keer op het op en die wilde dan contact krijgen met die moeder, met, met zijn vrouw en, en een meisje met de moeder en die moeder, die kreeg het ook in één keer in de rug, nou dat denk ik dan vandaag weer aan, hè. die kreeg het ook in één keer in de rug en toen is het zwaar op vakantie, gewoon een vaartman, ze kreeg het heel erg in de rug, toen zijn ze uh, uh, naar de dokter gegaan, toen werd ze onderzocht, toen had ze uh, tumoren op de, uh, op de rug uh, zitten en best wel binnen drie maanden dood. En dan dacht ik vandaag ook in één keer, uh, keer aan, nee, oh ja, dat schaamde wel, dat een keer langs mensen. En dan praat ik over tien jaar terug, die waren nog eens een keer bij mij geweest, dus ja, dat heb ik dat daar ook. Dus dat zijn toch allemaal van die dingen die je toch altijd... Toch altijd wel dingen. Anders is komt ook binnen. Goedenavond. Ander is, dan moet je eens bij Google intikken. Dan weet je gelijk wat dat betekent. Dan moet ik je zeggen, waarom dat zo iemand zich zo noemt? Waarom noemt iemand zich zo? En dan moet je dan al zes in tip bij goed dan kun je precies zien waarom dan hij zich zo niet, hij of zij zich zo niet. Dat is iemand die iedereen in zijn waarde laat, dat betekent dat iedereen in zijn waarde laat, dat je uh, uh, makkelijk in het leven staat, daar heeft het allemaal mee te maken. Ja, als het je tijd is, Dan Jan, die denkt ook. En dat is dan het mooie, hè, dat je dat dan met het beleiden van je moeder euh, zelf heel anders over dingen na gaat, denk ik. ik was vroeger altijd, weet ik wel, bang van, van, van uh, dode mensen, van overleden mensen. Ik heb daar eens een keer een kopie over gehad, toen ik dicht was. Dan ga je eerst even zo sukkelen en dan kijk ik een andere stoel, want ik zit al dat puntje van de stoel. Nou, is ook niet vervolgelijk om zo'n anderhalf uur te zitten voor de bedrijf. Ik moet een beetje stoelen hebben waar, waar ik uh, goed in kan zitten. Ik heb inderdaad nog wel hier staan. We staan een ander van de kamer camera. Wilt gepandeerd zijn er nou niet, maar die zijn weg. Dus dan moet ik het zelf maar even doen. Even wachten, hè. Om het is allemaal goed. Ik zal het graag een beetje hoger zijn dan we jullie maar niet kreunen. Ik heb het zachtig, ik heb nog een takje op. Hoezo? Ik heb het, gaan, dat ik het wel, dat ik nog een takje Ik heb nee. nog van stoel gewisseld en geld gewisseld nou ik zie dat Bjorn inmiddels binnengekomen is, goedenavond lieve Bjorn, en ik zie dat kijk, heb ik al gedacht gezegd, maar zoals niet zei, dan zeg ik op deze nog goedenavond, en ik wil natuurlijk, tjako natuurlijk alle lieve groeten, wensen lieve laten rijden, ook jij natuurlijk een hele uh, goedenavond ga ik de radio weer een beetje zachter zetten want dat uh, moet ik er bovenuit kwijt. Uh, nee, ik moet geen zin in. Als deze stoel naar beter zit, dan weet ik eigenlijk ook niet. Voelt niet me zo meer. Even wat kussens in mijn rug. Dan, nou. hè hè, ma zit weer. We zitten weer goed. Erika. waarom op ons even die deur, deze van de, deze van de heer, dat. De... Het is toch erg een mens als je wat bekeerd hebt? Uh, uh, Tjako die voelt zich een beetje ziek. Wordt je ziek? Alles doet hem zeer. Hij moet ook nog overgeven. Het lijkt heel drouw. <laughs> Als Miral ik hem ook ben, laat je de zieke omroep wel. <laughs> je de zieke omroep wel. Uitzending, <laughs> oh, broer. Oh. De zieke, zieke omroep. <laughs> Miral is dat koken, terwijl luistert ze. Laat ik het programma, van de is Dus bestelt het plaatje. Hè, want Edwin is er al uitgegaan, want ik kon niet meer langer zitten. Elisabeth heeft het heel erg in de reur. Ik ook natuurlijk. Uh, Giacco, die Chaco die, die is misselijk. We roeren een alleen, die gaan alles zeer. En dus ik lach nu. Ik ben net zo zieke moet er maar gewoon mee lachen, want toen trouwens zeer als ik lach. Dus het is, hoop, nou, het is de hoop dat het natuurlijk overgaat, maar even op terug te komen op het geval van Jan. Jan zegt ook oh, bij door mijn moeder vrouw maar. Zoals ik vroeger weet ik wel toen mijn ben. De, de vader van mijn vriendin, die was, was overleden En die man, die had kanker gehad en die heb ik heel lang niet gezien. En toen ging hij daar zondag smer, zoals ik ga kijken, want toen kon je komen kijken. En... En dan ging ik euh, kijken, en terwijl ik daar zo, en dan, moest je, dan kwam ik daar zo binnen in de gang, en dan stond de kist van die vader, die stond dan zo, euh, midden in de kamer, en dan kon je langs twee kanten, en dan was dat vroeger, hè, met de zon, dat nou, is misschien nu ook nog wel, maar toen zeker, en, nou is dat tegenwoordig niet meer, maar toen wel, de mensen stonden daar gewoon thuis, in hun kamertje, en daar stond er een bakje met euh, wijwater. En dan een tak En dan, dan mocht je daar zo dat tak pakken. En dan de mensen zo'n kruisje geven, hè. Overleven kreeg dan, kruis, mocht je dan iedereen mocht dan met mensen een kruisje geven. Nou, dat kruisje geven geloof ik niet dat dat nog is. Tegenwoordig komen de mensen wel meer thuis te staan. Maar ik geloof niet meer dat het ook zo is. Als vroeger bij ons hier in een, een, een katholieke omgeving, dat je alle mensen een water, met een weiwatertakje kruisje geeft. Ik weet dan mijn vader en mijn moeder, die hebben dan bij de Dela gestaan, maar dat hebben we toch ook nooit gedaan. En mijn moeder heeft ook in de kerk uh, nog opgebaard staan. Dat we konden gaan kijken s'avonds voordat uh, mis was. En toen hebben wij ook nog geen kruisje gegeven. Dus ik denk dat het kruisje niet meer is. Nou, toen stond ik daar zo te kijken naar die man. En dacht, ik werd in één keer draaierig. En ik voelde mijn eigen in één keer, uh, ellendig worden. En, en beroerd. En toen ben ik uh, spieren lijkwit daar uh, weggelopen. Ik heb zes weken lang, elke nacht, want ik woon dan, ik, ik, ik zie boven we ja, hadden bij ons gewoon een huis met boven alleen maar een zonde. Nou is tegenwoordig een huis en dan, dan een etage erop en dan krijg je pas een trap naar de zonde. Maar vroeger was het gewoon beneden keuken, huiskamer-keuken in één, klein kamertje voor uh, een oude opa of een oude oma, twee bedsteeën, met een kelder en dan had je een trap met de deur naar boven, en dan kreeg je meteen de, de zolder. En dan keek je meteen tegen het schuin dak aan. En daar sliepen wij dan als kinderen. En er was maar één dakraampje in, en één uh, uh, klein raampje waar je open kon staan. Dan heb ik zes weken lang, dat gezicht van die overleden vader, door dat raampje gezien. Dat heeft me zo beangstigd dat ik nooit meer naar een doork wil zitten gaan kijken. Ik werd al vroeger toen ik jonger was, en de tijd daarvoor, omdat die vader was overleden, ging ik met mijn vriendin. Alle dooien die in rijen stonden uh, en in de kamer stonden, gingen we loeren tussen de gordijnen, of dat we de kisten die zagen staan met de dooien erin. En overal waren niet, er niet meer weg te staan. Maar toen ik de vader dan zag, die man die was zo uitgemergeld en uitgeteerd. Daar was ik zo van geschrokken, dat ik dan die nacht meer bleef houden. Ik ging nooit meer naar, naar, naar, naar, naar, naar iemand kijken die ook was. Dus, mijn oma was het tussentijd gestorven, mijn oom van me, nog, nog meer mensen te Maar mij konden ze daar niet meer, nog niet meer het juweel, we het met niet meer een stok binnenkrijgen, want ik deed het gewoon niet. Maar toen mijn moeder te horen had gekregen dat ze niet lang meer te leven had, toen, Zat ik s'avonds, s'nachts, op het einde van de nachtjes zaten, zaten we altijd met die zusters. En vertelde ik dat, hè? Ik, zeg, ik heb zo'n schrik, zo hoe moeder dadelijk overleden is, dat ik toch bang ben en dat ik niet meer, um, meer naar toe durf. Och, ik heb dat zo'n schrik, want ik vertelde dat iedere keer weer. Toen zei de zusters ook, ik ga s'nachts gaan slapen. En ik sliep daar gewoon boven bij mijn moeder en mijn moeder lag dan beneden. En die zussen hadden dan stressbaar, waar ze dan op sliepen, om dan niet te zorgen, Zij zei als ik in slaap neem, als er nou vannacht met jouw moeder wat gebeurt, wat wil je dan? Wil je dan dat wij jou wakker maken, dat we denken dat het afloopt? Of heb je liever dat je naar nou, we wachten tot ze echt overleden is? Zie nou, nee, roep me dan maar, voordat je denkt dat ze doodgaat. Want als ze helemaal dood is, dan durf ik er niet meer bij te komen. Mijn wens is gelukkig geen bevulling gegaan, ja, want op vrijdagavond werd mijn moeder een keer op een gegeven moment heel erg onrustig. En als uh, die uh, een keer weg, kwam ze weer terug, had ze ook een heel zwaar geluid. En toen kwam het net tegen elf uur dat net de zuster zou komen. Dus toen dacht ik, ja, nou gaat ze dood, volgens mij, nou gaat ze dood. Dus ik ging gelijk naar buiten, ik snel, hoe snel, snel, Want ik denk dat het met de moeder voorbij gaat. Zij uh, binnen, nou, zij ging erbij staan, zij had mijn moeder een hand, we begonnen te bidden, we zeiden, laat me maar bidden. Nou, elke keer stonden ik erbij, en toen liep ik weg. Ik stond er ook gewoon de hele tijd bij, en ook, ik had hem ook een hand gegeven, dus ik stond er gewoon bij. Ik had ze ook vast, nog één hand of zo, en toen stond ik daar en één keer liep ik weg. Toen zei ze, wat ga je dat nou doen? Loop je nu weg, dan ben je bang om Ik zeg, nee, want dan moet je nou overleden. kan daar niks meer worden doen. En toen kreeg ze nog eens, en toen deed ze nog iets. Inderdaad, zei ze, je moet er zo overleden. Dat klopt. En toen ben ik toch naar. Toen hebben we het er gebit gepakt, en we hadden ze uit in de keuken. Daar hebben ze toen meteen ingedaan. Toen zei dus zuster ook, geef gelijk het gebit. Kunnen we er nou gelijk in doen? Want dan heb ik zo gelijk met een mooie volle mond, hè. Nou, dat heb ik toen gedaan, en nou, toen heb ik ze gewoon nog gekust. En, oh, en toen dacht ik, ja, nou ben ik nooit meer bang van je mensen. Nou, toen mijn zus dan, als ik nog uh, uh, uh, drie jaar kwam te overlijden, ben ik naar mijn zus, die, ben ik naar mijn zus wel wezen kijken. In januari. Dat ik bijgestaan. Ik heb ze niet aangeraakt. Ik heb er wel bij Ik heb mijn moeder wel niet aangeraakt. Ik heb mijn moeder gekust. Toen ze nog thuis op bed lag, toen ze ze gehaald hadden van de dela, en ze naar nou de rand weer terug was uh, in de kerk, toen heb ik ook uh, gebeld en gevraagd van mag ik nu eerder komen. Want waarom, zei, zei ze toen in de kerk, ik, zei, nou, ik ben bang van overleden personen, daar heb ik een angst voor. Maar mag ik nu eerder komen, want als ik het niet durf, dan schaam ik me als iedereen erbij staat. Dus dan wil ik even van tevoren komen, uh, dat ik alleen kom. Dat er niemand bij is. Als ik het dan niet durf, dan is het niet erg. Maar als ik het wel durf, dan ben ik ook gelijk doorheen. Nou, toen belden ze, zo gauw ze klaar is, dan bellen wel jou, jou, jou wel. Nou, toen belden ze op dat ze dan inmiddels gegarandeerd was in de kerk. Ja, Jan zegt ook, inderdaad, een zwaar geluid, twee diepe zuchten, en mijn moeder was zo'n een... lekker klopt. En toen zei ik tegen de van, uh... dus ik ging naar de kerk, en daar lag ze. En ik was zo ontroerd. Ik zei, oh, wat ben je toch mooi. Ik zeg niks als maar, oh, maar wat ben je toch mooi. Wat, wat ben je toch mooi, waar leg je er toch mooi bij. Oh, wat ben je toch mooi. Ik heb ze niet meer aangeraakt. Want andere wel, die gingen allemaal in de andere handen zitten en zo, net niet meer ja, heb ze niet meer aangeraakt, ik heb wel de hele dichtbij gestaan. En ik hoef niks anders te zeggen, oh, wat ben je toch mooi. En toen had het zoiets, ik ze, dus ben daar nou nooit bang van overleden. Nou, toen, ben ik, toen mijn zus was overleden, ben ik ook toe gegaan. Gewoon met de kist gestaan. Ik heb er ook foto's van gemaakt, want die heb ik nog steeds, want die kus ik nog regelmatig. De foto's van mijn zus doodopvlieg, in de kist ligt dan. En dat vond ik ook niet, maar toen was onze geert overleden. Mijn gehandicapte broer. En daar ben ik niet naartoe geweest. Dat kon ik niet opbrengen. Toen had ik weer iets, ik ga er niet naartoe, maar dat had te maken met het volgende. Ja. Mijn, mijn broer had donoch kunnen En toen op mijn broer, die lag dan in vrijdag en toen werd ik gebeld. Want ze moeten toch toestemming vragen, ook al heb jij een commercieel, dat je toch, dan oh. euh, moet je vragen, toch aan de familie toestemming. Nou, ik was dan... Ik was dan... Um, de contactpersoon, omdat ik natuurlijk alles voor hem regelde, werkgeblad. Ja, je ja, spreekt die met uh, dingen, met mortenhuijen, en ze vragen... Of dat ze op dit moment uh, de hartelijke van die broer mogen gebruiken. Ik Zeg ja, daar heeft u uit als toestemming voor gegeven, dan wisten. Na de hand belden we, ja, we bellen even of we ook zijn huid mogen gebruiken, want dat is voor het brandwondencentrum. Toen na de hand kreeg ik weer een telefoontje, of dat ze ook zijn lenzen mochten gebruiken. En toen werkte nee, ik in één keer helemaal niet meer goed. Ik zei toen op een gegeven moment: van, Nou, wil ik niet meer hebben dat jullie me nog bellen. En neem er alles maar van wat je hebben wilt. Want ik hoor hier dus helemaal ziek van en krank jongen. En alleen ik had het idee dat ze de hele tijd aan snijden zijn geweest. En wat zijn aan het geweest. Heeft me de moed uh, ontnomen om er nog naartoe te gaan. Ik heb, die heb ik niet meer gezien. Mijn vader ben ik wel naartoe geweest kijken. Maar daar ben ik naartoe geweest kijken op een afstand van. Ongeveer een meter van de kist. Aan zijn voeteneind. Dus een meter van de kist aan zijn voeteneind heb ik zo even een blik geworpen. Maar het is niet zo dat ik er nacht meer eens van overgehouden heb en dat ik niet meer terug. Dus dat is gewoon, uh, dat wil ik aan u zeggen. En daar kun je zien dat wanneer je met, met iets zit, en daar komt iemand te overlijden die, na, die heel dichtbij staat. En je maakt dat ook van heel dichtbij dat je dan vaak zelf bepaalde fobieren los gaat halen. Mij is dat ook overkomen, en dat is ook aan uh, Jan, uh, wat eigenlijk bij jou ook is overkomen. Nou, Judith, hebben jullie het over. Nou, inderdaad, Judith mailt me wel regelmatig naar de uitzending, dat ze wel luistert. Maar nou, Judith schijnt altijd op zaterdagavond uh, gespreks uh, te hebben met haar begeleiders. Zoals jullie ook weten, dat Judith ook in begeleid wonen. En dat schijnt er, geloof ik, ook zaterdagavond altijd om begeleidend gesprek te zijn. De begeleiders willen eigenlijk niet hebben dat ze zich op spiritueel gebied met iets bezighoudt. Omdat dit, uh, niet het vest, uh, best soms kan, uh, als ze daar te veel op gaat, uh, vinden ze dat het niet goed voor haar is of dat het haar geen rust geeft ofzo. En dan doet ze toch altijd luisteren naar ons en kijkt naar de hand altijd. Een een beeldje van net, ik heb weer geluisterd, bedankt voor de reiki, bedankt dat je voor mij een kaartje hebt getrokken. Maar ik doe al regelmatig voor haar een kaartje trekken. En dan zegt ze ook bedankt voor je kaartje trekken en al. Dus ze luistert wel, maar ze komt niet meer op de chat, omdat kan ze gewoon naar ons luistert en iets anders erop zet. Als zij er gewoon ons erop zet en ze doet de koptelefoon op en ze luistert naar ons... En ze gaat iets anders op zitten zetten, of ze gaan met iemand anders uh, zitten chatten of zitten doen. Dan weten de begeleiders niet dat ze niet toch naar ons zitten luisteren. Maar die willen eigenlijk niet hè, dat ze naar ons luisteren. Omdat Judith daar heel erg in op kan gaan, in de spirituele wereld. En dan zijn ze bang dat ze misschien gaan flippen, of ze lopen zweven, of wat het ook mogen zijn. En dat het daarvoor, uh, zien wij jullie het eigenlijk niet op het zo dus weet jullie in niet dat ze niet luistert, dat doet ze wel. Ze luistert ook naar Guus. Guus zit er nou niet op zal het groepen aan. Hè. Ze luistert ook naar Guus. Maar ze zal altijd, en ze, ze luistert eigenlijk, maar ze komt, ze chatten me mee. Omdat dan, uh, als ze binnenkomen onverwacht, dan zien ze dat ze chatten is. En dan mag ze niet. Dan wordt haar eigenlijk, door die vergelijks, wordt dat eigenlijk verboden. Jochem zal er misschien wel iets meer over weten. Want hij heeft toch. Toch. Altijd, ja van. Want Judith heeft natuurlijk. Want Judith even. Ze komen er altijd achter. Want Judith heeft een sprekende chat. Hè? Als zij met ons zitten praten. Als zij met ons chat. En wij chatten terug. Dan zegt de chat. Wat. Dan zegt de chat. Wat wij getypt hebben. Dus die, die, die, zij heeft zo'n bepaald programma. Dat is speciaal voor blinde mensen. En op het moment dat zij. Uh, wij terugchatten. Dan vertaalt de computer en praat dat. Dus als zij met, met ons zitten chatten. Dan hoor je dat natuurlijk. Jochem zegt het ook. Wat een boer niet kent, dat weten niemand daar. En hebben ze het ook uit wilde gooien. Die spiritualiteit. Via zijn. Dus wanneer je al uh, moeilijker kan kijken, of je bent hardhorig, en je bent toch met de spirituele wereld bezig, dan wil het eigenlijk de geneeskundigen uh, de zeggen van, nou dat is gewoon niet goed voor je, en dan moet je gewoon laten van wat het is. En zo is het uh, in feite ook een Jochen nu ook. Hè? Die heeft ook mee te maken met hulpverleners. En die proberen dat ook op een bepaalde manier, proberen ze hem daar van, uh, van af te houden. Daarvoor is hij ook nu drie jaar van de woonvorm weg. En hij heeft nu drie jaar lang vrij kunnen leven en zelf dingen kunnen beslissen. Want dat is gewoon zo. Ik je niet hoe dat het met Bjorn zat, Bjorn. Nee, straks dan ga jij gewoon naar je eigen kwetje, En bij Jan is het zo, als je houdt, na ze praat, dan gaat ze de koelkast vanzelf open. Maar... Ah. Colinda komt ook binnen, zie ik wel. Nou, in ieder geval lieve mensen. Ik ben eventjes, ik heb even de muziek uh, uh, ding gezet, ik ben even op de chat te kijken. Of uh, weet ze hier soms terwijl ze in de chat geschreven had, maar dat heeft ze nog niet gedaan. Dus dan denk ik niet uh, dat ze luistert vanavond. dat het met Groningen ook allemaal goed gaat. Je bent vanavond afgestemd op ziekenomroep, uh, uh, op de ridderradio Radio Zieke programma. Want we verkeren van allemaal, niet allemaal, maar verschillende ver verkeer, We allemaal wat iets? Ik heb het heel erg in mijn rug. Je wil niet weten wat pijn ik heb. Maar dat gaat weer wel over, hoop ik. En dan is morgen maar naar de, naar de zondagsdienst, hè. Naar de zondagdokter. Hè, even een zware medicijn halen. Want aan, mijn dochter, heeft het ook een keer zo erg in de rug gehad, hè. Die kon ook niet meer naar de wc, hè. Die moest zoveel fred op de wc tillen. Te aftillen. Aan trekken. En die kroop ook op de knieën naar de toilet, hè. En dat was toen ook in één keer, in één keer iets in de rug. En die moest toen rusten van de dokter. Want normaal gesproken mag je met je rug niet rusten, hè. Ja, dat is een moeder eigen colina. Je moet je eigenlijk een beetje druk maken om je kinderen. En het komt toch zoals het komen moet. Weet wel, als ik mijn eigen druk loop te maken over de kinderen, dan zeg ik altijd tegen mij van, waarom maak ik de geige wagen nou als voor druk? Je zegt zelf altijd tegen iedereen, het leven komt toch zoals het komen moet. We heeft het dan voor het om mijn eigen druk te maken? En toch is dat, zit dat in de aard van het beestje, dan doe je dat toch. En dat is natuurlijk zo. Zodat ik het goed begrijp, zit je dochter op moment in Marokko. En ze zou vandaag thuis komen, maar nu wordt het maandag. En uh, ik denk dat jij je eigen weer prettig zal voelen, maar wanneer je ze echt weer, dat je ze weer ziet. Nee, want ze je gaat buiten in Marokko. Toen komt ze niet meer terug. Door tegenwoordig van die rare verhalen op de televisie allemaal. kaarten wordt een dag aan het toveren, trek vanavond gewoon de gevoelskaarten, dus eigenlijk de echte inzichtkaarten, dus niet de spirituele kaarten, niet de psychologische kaarten, dan trek vanavond gewoon de gevoelskaarten, die eigenlijk meer alles zeggen over ons. En doen we het beste in ons gevoel kunnen staan. Zo'n ding zegt ook, Elisabeth, heb je, heb ik ook gedaan. denk ga kruipen, maar bij de pot kon ik niet optrekken. Dat had ook een probleem, hè, Elisabeth? heb je ook een probleem. Als je dan bij de pot komt en je mond wil hebben. Oh, oh, oh. Ik draai even mijn haaier om. Ik zet even mijn toetsenbord. Dan zet ik even hier achter me op de tafel. Dan maak ik even een draai naar rechts. Oh. Dan heb ik altijd een broek van de pijn. Dat die zulke zware medicijnen van de dokter gekregen. Want haar de, de vriendin had het ook wel eens heel erg in haar in rug. En die, die pillen die ze had gekregen voor de pijn, die waren. Daarna kon morfine. Dus ik geloof ook wel als ze die aan me zouden geven. dat ik dat natuurlijk minder pijn zou voelen. Maar dat wil niet zo zeggen. dat, de pijn maar, dat het dan maar. Dus dan kan je wel omhoog komen, maar dan doet het geen pijn, want dan is het pijn, bent ben je besuft. De dingen zijn straks altijd, die moet jij maar niet nemen, want dan denk je dat je niks van je uitzending klaar maakt. Dat is misschien ook wel zo, dat ik hier half verdoofd euh, achter, euh, achter die laptop zit. het is zo, ik wilde graag kinderen en als ik meer kinderen had mogen krijgen maar dan mocht ik niet omdat het voor mijn gezondheid niet goed was, dan had ik misschien wel vijf, zes kinderen gewillen dat is gewoon zo He, maar als je ze niet hebt dan weet je ook niet wat je mist het is precies zo: als je ze hebt, dan heb je gewoon zorgen de kleine kinderen, kleine zorgen grote kinderen, grote zorgen en het is allemaal weer goed als het allemaal goed gaat met de kinderen maar het minste geringste blijft het je kind ik zit dat Su ook binnenkomt. nou meneer Su. Nou, weet, weet je wat het is? Dat zei ik van de week nog tegen iemand: He, van mijn moeder, die is al in de veertig, en net die oude moeder, maakt er eigenlijk altijd nog zorgen om jou, voor mij. Dan zei ik: je luistert eens even, al ben je, jouw moeder daalt negentig. En jij bent zeventig, dan blijft hij nog altijd haar kind. Dat, dat, dat is gewoon zo. En dan zal ze altijd. Dat, en dan zal ze zich altijd zo bezorgd over blijven maken. En ik mist nog wel als mijn moeder, als mijn moeder nog geleefd was, had het, die was van 1916. Dan zou ze nu 95 jaar geweest zijn. 95 jaar geworden zijn klaar. In december. En ik weet zeker als ik nou mijn moeder nog had gehad, dan. En dan, kijk uh, Even want dan denk ik helemaal vanaf de pola. Komt, ik zit al op de chat mee te lezen. En als ik op de chat zit te lezen. Nou, ik zie dat onze knuffelkus ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve kus. Uh, Welkom, knuffel, knuffel, knuffel, knuffel. dan nou ik weet dan, als ik mijn moeder nog had gehad, ik had daar nou zo in de rug dat was al lang bij me geweest en had al lang nu uh, alles mis, het is uh, uh, voor me bedacht. Ja, hier kan ik me dadelijk na de uitzending maar weer eventjes een keer met dat paardenmiddel in smeren. Ik heb zo'n uh, bepaalde crème, dat is heel erg goed. Wilfred had dat die vorige keer ook gebruikt en was hij ook heel snel van zijn rug gehad. Maar ik zie dat Minken ook binnenkomt. Goedenavond lieve Minken, welkom bij Zieken Radio. Dit is het eerste kaartje wat ik ga trekken. En dat is natuurlijk voor de anarchist. Die staat boven aan de lijst als eerste op mijn lijstje. En daar heb ik het kaartje voor. Ik hoop is dat je luistert en dat ik nu niet, als vorige week, van jou kreeg, wat is mijn kaartje. Dus nu heb ik voor jou een kaartje getrokken. Nu heb ik voor jou een kaartje getrokken, ik zet het hier weg en ik lees het niet op, niet voordat jij je meldt op de chat. En je luistert. En als ik klaar ben met mijn kaartjes trekken, dan hoef je niet te komen, dat is mijn kaartje, want dan is je beurt voorbij. Maar ik zal het nu even laten staan en ik zal het pas lezen op het moment dat ik jou op de chat zie, ik ben er klaar voor het luisteren naar, Nu ga ik een kaartje trekken voor onze begin. Voor jou, lieve Bjorn, mocht ik het kaartje trekken. Haha, ha, zegt de anarchist, ik luister. Nou, dan ga ik het gelijk zeggen. Graaf Heinz is ook weer terug. Iedere keer is ook klaar met, af, met uh, afwassen. Dus ik kan ook weer luisteren. Nou, voor jou, anarchist, zegt het kaartje. Ik ben bereid mijn planning los te laten... Om te kiezen voor wat in het moment passend en goed voelt. Dus mocht jij iemand zijn die altijd alles probeert te plannen, probeer dan om planning eens een keer los te laten en kies dan voor hetgene, ja, doe dan datgene wat op dit moment voor jou passend en goed voelt. En laat de planning dan even los. Dan zul je merken dat het allemaal veel. Makkelijk te Dus als je een planning maakt en je kunt, de planning kan niet doorgaan, kun je daar gefrustreerd worden. gaan. En als je denkt, nou, ik doe nou gewoon wat ik nou doe, wat ik moet doen, wat op dit moment op je weg is, dan zul je merken dat het pret, prettiger is. Nou, Joran, jouw kaartje zegt, waar nodig kan ik mezelf laten gelden, loslaten, of toegeven. Dus ik hoop op, lieve Björn dat jij zo al gegroeid bent in jouw gevoel dat je dat ook tegen jezelf kan zeggen. Wanneer het nodig is, kan ik, laat, kan ik het even laten weten hoe ik het voel. Dus kan ik mezelf laten gelden. Op het moment kan ik op dingen die die prettig vind zeggen. Nou, die laat ik dan al los, want daar heb ik niks aan. En je kunt natuurlijk ook. Ik zeg, nou ik geef dus een keer toe aan hetgeen wat ik nu, uh, op mijn bordje krijg. Want dat is ook voor mij een stuk rustgevend. Dus, waar nodig is, kan jij jezelf laten gelden, loslaten of toevoegen. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd aan je, lieve Bjorn, en dat je het ook begrijpt. Nieuwe kaartje voor ons Colinda. Lieve Colinda. Door trouw te blijven aan mezelf, zorg ik uiteindelijk ook het beste voor de ander. Dus wanneer je trouw blijft aan jezelf en je vasthoudt aan je eigen inzichten, aan je eigen gevoel, dan zorg je ook uiteindelijk het beste voor de ander. Dus dat was het kaartje voor ons collega. Kaartje voor onze allerliefste Dirk. En, ik wou eerst zeggen, lieve Dirk, ik luister naar de taal van Nelly. Ja, dat is natuurlijk goed. Jouw kaartje zegt, lieve Dirk, tegen jou: ik luister naar de taal van mijn emoties. Dus, je moet eens dus voor jezelf is kijken, waar wat maakt mij boos? Dat is ook een emotie. Wat maakt mij blij? Wat maakt mij verdrietig? Dat zijn allemaal emoties. En dan moet je naar luisteren. In welke situatie word ik boos? In welke situatie word ik verdrietig? In welke situatie word ik blij? En dat zijn allemaal situaties die in jou zitten... Die je hebt opgeslagen en die je op een bepaalde manier moet loslaten. Ja, dus luister voortaan naar hetgeen wat jouw emoties tegen jou zeggen. Dus naar de taal van jouw emoties. Nu een kaartje voor donderdag. Lieve donderdag, jouw kaartje zegt: Inzicht zonder handeling brengt geen. Verandering. Er zijn als mensen die met problemen zitten, en daar zul jij misschien mee te maken hebben, lieve Donner. Dan kun je dat ook zo tegen die mensen zeggen, want ik heb deze wijze verhaal al vaak aan mensen gegeven tijdens een consult. Er komen mensen bij je en die zitten met problemen. En dan krijg je dingen door en dan ga je die mensen dat vertellen. En dan zegt hij ja, dat weet ik ook wel. Ja, dat weet ik ook wel. Of je moet je eigenlijk niet uh, door iedereen in de hoek laten uh, dingen. Ja, dat weet ik ook wel. Of je moet zweren leren om voor jezelf op te komen. Ja, dat weet ik ook wel. Maar ze doen het toch niet. Ze weten het wel. En ze weten ook wel dat het zo moet. Maar ze doen er niks aan. Dus aan de situatie verandert niks. En dan is dat kaartje wat toepassen... Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Dat is toch mooi? Nieuwe kaartje voor onze Elisabeth. Lieve Elisabeth, voor jou heb ik het kaartje mogen trekken. Het is nooit te laat. Dus, als er dingen zijn die jij vaak denkt, nou dat hoeft helemaal niet meer, of uh, dat kan ik beter laten rusten. Of als je denkt, uh, die het verleden, dat je denkt van, ja daar had ik toen eigenlijk wel iets aan moeten doen, maar dat doe ik dan maar niet meer. Het inzichtkaartje zegt, maar dat heeft met, van alles betrekking, wil je leuke, cur uh, leuke uh, cursus gaan volgen, wil je je eigen met iets bezig gaan houden. Dit kaartje is alleen maar tegen jou. Het is nooit te laat. En dat kan op heel veel zaken slaan. Nu ga ik eens kijken wat het inzichtkaartje op dit moment is voor ons Esmeralda. Esmeralda is het koken. Ik hoop dat ze niet luistert, maar dat zal wel. Jochem, deze is leuk. Lerares vraagt aan een leerling om een tekening te maken van een gezegde. De leerling heeft een hekel aan de lerares, tekent een poppetje in de hoek. De lerares vraagt wat hij de tekening deed. en de jongen zit in een klein hoekje. Hij moet naar de directeur toe. De directeur vraagt hem nog een gezegde te tekenen. leerling tekent er nog een. Er zit een poppetje in, bij in een, een hoekje. Vraagt de directeur wat, wat hij getekend heeft. Zegt de leerling, een ongeluk komt nooit alleen. Dat is het zo. Nou, als Esmeralda luistert, zo kan ik het zeggen. En dan zegt het kaartje tegen jou, lieve Esmeralda? Is mijn geven een ontvang in balans? Want je moet weten, het is net zo belangrijk om te ontvangen als te geven. Want als je altijd maar geeft, alles wat je zelf geeft, aan aandacht, aan energie, of het maakt niet uit aan emoties, en je krijgt daar niks voor terug, dan ga je niet. Zelfs als bedrijf, als je in een bedrijf investeert, en je krijgt er nooit niks voor terug, dan ga je het bedrijf niet. Doe je dat zelf ook, geef je altijd maar. En je krijgt er nooit niks voor terug, dan ga je in je gevoel failliet. Daarom moet ook altijd je geven en je ontvang in balans zijn, om goed te kunnen functioneren. Dat was het kaartje voor S.M.I.G.A.D. Dat hadden wij wel begrepen Jochen. dat de leerlingen zowel een hele aan de lerares als aan de directeur, dat hadden we echt wel begrepen, althans ik wel. Dit is een heel mooie kaart. Ik weet nog goed, toen ik voor de eerste keer deze kaart voor mijzelf trok, wist ik dat ik door een heel proces heen was. Want vroeger deed ik altijd alles voor iedereen om maar aardig gevonden te worden. Maar toen ik op een bepaald moment daar doorheen was, Toen was deze kaart op mij wat toepassing en deze kaart is nu ook voor Frank en deze kaart zegt tegen jou, lieve Frank, door mijn groeiend zelfrespect word ik minder afhankelijk van de waarderen van anderen, dus door jouw groeiend zelfrespect dan word je minder afhankelijk van de waardering van anderen. En dat is ook zo. Als je op een bepaald moment van jezelf weet dat je een goed mens bent, dat je niet per se alles voor iedereen hoeft te doen om aardig gevonden te worden, want dat je gewoon vanuit jezelf een aardig mens bent, dan krijg je zelfrespect En als je dan zelfrespect bent, dan ben je niet meer afhankelijk van de waardering van anderen. En toen ik, toen ik zo ver was, maar waar ben ik dan nu? Ik heb nu zoveel zelfrespect gekregen voor mezelf. Ik ben zo bewust geworden wie ik echt ben, dat ik de waardering van andere mensen me nu heb. En als je dat, zo gauw iedereen dat van zichzelf kan zeggen, nou dan heb je een heel leerproces achter je liggen. Maar dan voel je je eigenlijk ook heel erg prettig. Nu een kaartje. Voor graaf Heinz, lieve graaf Heinz, jij die helemaal uit je kasteel vanavond in ons midden is, wil ik niet onthouden van een kaartje. En dat kaartje zegt tegen jou, vanuit kracht kies ik voor kwetsbaarheid en zachtheid. Frank zegt een mooie kaart en het klopt alweer. Je weet, mijn kaartjes kloppen altijd. Maar Graaf Heinz is uit, misschien dat hij toch luistert en toch nog hoort, maar voor jou, lieve Graaf Heinz, vanuit kracht kies ik voor kwetsbaarheid en zachtheid. En dat is ook zo, hè, Graaf mensen. Wanneer je gewoon, zeg maar, je hebt personeel. Je hebt personeel, zeg maar, en je bent onzeker, dan zul je altijd je stem verheffen, en probeer iemand te overmeesteren met woorden en met kracht om, om, om, om de overhand te krijgen. Wanneer je van je eigen krachtig mens bent, dan kun je gewoon heel lief en rustig zijn en mensen op een rustige manier benaderen. Dan hoef je helemaal niet hard op te treden. kun je gewoon met een rustige stem aan mensen duidelijk maken op wat jij eigenlijk van hun verwacht. Gewoon neem maar aan van elke baas die heel erg tekeer gaat en meteen een grote bek opzet en jou probeert met woorden te overmeesteren, dat zijn mensen die niet in hun eigen kracht staan. Dat is een iedereen die in zijn eigen kracht staat, kan gewoon op een rustige manier tegen iemand zeggen wat je nou eigenlijk uh, wil. En je moet dat maar eens van jezelf nagaan. Wanneer er bepaalde situaties zijn. Ik zie dat Harry en Lisbeth ook binnenkomen. Wanneer je in een bepaalde situatie bent, waarin je overtuigd bent van jouw gelijk, gewoon overtuigd bent dat dat is, dan zul je altijd rustig blijven. Ook al wordt een ander... Nog zo opstandig en dwarsom blijf je altijd in alles toon uitrusten. Wanneer iemand, wanneer je zelf onzeker bent over een bepaalde uh, situatie en anderen maken tegenwerking, dan voel je je aangevallen. En doordat je je dan aangevallen voelt, ze tekenen dat je niet in je eigen kracht staat en in je eigen geloof, dan ga je juist je stem treffen. Want dan probeer je ze te overtuigen van dat het wel is. Maar als je rustig blijft gewoon weet wat je eigen krachten zijn, wat je eigen weet je ook, dan blijf je ook altijd rustig. Dus dat klopt wel. Dus dat is de kaart. Die heb ik mogen trekken voor kraadhuis. Nu ga ik verder met een kaartje van onze allerguis. Guus. Guuske, moppie van me. En voor jou, lieve Guus, en die telt niet alleen voor Guus, maar voor iedereen, maar ik heb het voor Guus mogen trekken. Alles wat ik van mijzelf eerlijk onder ogen zie, kan ik veranderen. Dus, alles wat ik van mijzelf eerlijk onder ogen zie, dat kan ik veranderen. En de, de, kijk, het is natuurlijk ook zo. We hebben natuurlijk altijd bepaalde negatieve ons, Waar andere mensen zich wel aan kunnen storen en dat gewoon niet zo prettig vinden. Uh, prettig vinden van ons. Maar als we dan van onszelf ook dat stukje negativiteit van onszelf onder ogen willen zien, dan kunnen we dat veranderen. En dat is hè. Dus alles wat ik van mezelf, dus en dan zeg ik het naar dan, alles wat jij zelf, wat jij van jezelf eerlijk onder ogen ziet, dat kun je veranderen. Want dus dan zijn jezelf mensen die aan zichzelf toe kunnen geven dat ze iets verkeerd doen, die kunnen we het dan veranderen. Dan wil je het ook veranderen. En nu een kaartje voor Ineke. En Ineke, jouw kaartje zegt: Ik durf mijn kwetsbaarheid te laten zien. En dat wil zo zeggen dat jij ook nog steeds beter in je kracht bent gekomen. Want het kaartje zegt tegen jou: Ik durf mijn kwetsbaarheid te laten zien. En net het strakker, ook te op met een kaartje. Want uit kracht, hè, kies je voor zachtheid en Dus Dat is het teken dat je in je kracht zit. Nu ga ik een kaartje trekken voor Harry. En Harry, tegen jou wordt gezegd, ik leef, jij leeft in een genadigd universum. En al wat jou overkomt, is bedoeld om jou dichter bij jezelf te brengen. Dus, mochten er dingen gebeuren waar je het niet zo mee bent en dat je denkt, ja waarom overkomt het mij dat weer? Dan gebeurt dit, hè, want dan is het niet om jou te pesten, maar het is om jou dichter bij jezelf te brengen. En dan gaat er meteen het kaartje van Lisbeth achteraan, En van Lisbeth heb ik het kaartje. Ik ben blij met het kind in mij. Dus, lieve Lisbeth, jij moet blij zijn met het kind in jezelf en dat ook koesteren. Daarom zie je ook vaak dat mensen uh, op een bepaald moment heel erg goed met kinderen om kunnen gaan, want met het kind kunnen ze gaan zitten kleuren. Met een kind kunnen ze met poppen gaan zitten spelen. Met een kind kunnen ze gaan zitten blokken. Je hebt opa's die hele lego kastelen bouwen voor hun kleinkinderen. Maar dat heeft te maken dat ze dan met hun eigen jeugd weer bezig zijn. En dat is dan het kind in jezelf wat je koestert. Je hebt ook als mensen, die hebben geen jeugd gehad. En dan zeg je. En die hebben dan dingen gemist. Als ze nooit met hun naar de speeltuin zijn geweest. Zeg je nou wat leedje. Gaat gewoon een keer lekker naar een groot speeltuin. En gaat daar eigenlijk in de schoenen zitten. En laat je eigenlijk een keer zon dus draaien ronddraaien. Dat zijn allemaal dingen. Want dan ga je je innerlijk kind. Ga je dan uh, uiteindelijk verwennen in koesteren. Als je vroeger zeg maar. Omdat het geld er niet voor was. Nooit de pop heb gekregen. Of nooit de racehouding die zo graag wilden hebben, maar je ouders hebben het je nooit kunnen geven, omdat omdat ze het geld niet voor hadden. Wat let nou als je het nu wel kan? om je eigen zo'n racewagen te kopen? Of zo'n zo bestuurbare auto? Dan ga je toch lekker? Dan ga je toch lekker? Uh, dan ga je toch lekker met zo'n raceauto toch uh, lekker racen, ergens in de buitenwijk? Waarom dat kind in jezelf niet verwennen? Als, als, als, je dan, als je daar soms wel eens mee zit, dan moet je dat gewoon doen. Ik weet wel, ik heb vroeger toen één pop kwam, want toen heeft die buurjongen die kapot getrapt. En toen was ik inmiddels al elf of twaalf. En daar heb ik al heel erg mee gezeten. Maar ik had ook al heel veel poppen in huis staan heb ik nog, nog een poppen. Poppen die waren gewoon helemaal gek. Ik was helemaal gek van poppen. Ik had allerlei poppen in huis. Het komt toch zo dat je dan toch iets van je kinderen, van je kinderen, droom terughaalt, Wanneer het dan wel kan. Nu een kaartje voor onze tjako. En voor onze tjako heb ik het kaartje. Wie vraagt, zal met het antwoord moeten leren leven. Het kan wel eens zijn dat je bepaalde dingen wenst in je leven, maar dat het niet zo gaat zoals je wil, dat je eigen ergens een bepaald gevoel hebt, dat iets niet klopt, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je daar gewoon de hele tijd mee rond blijven lopen, en maar niks vragen, dat, dat je in het onzeker zit, of je kunt het ook op de man vragen. Maar dan moet je wel leren, om met een antwoord te leven. Er zijn wel eens mensen die hebben dan het gevoel dat hun partner hun ontrouw is. Ze, ze kunnen niet bewijzen naar hun gevoel, zegt dat. Als een man of een vrouw zo dus meer weggaat dan anders. En dan maken ze er eigenlijk niet ongelukkig, met het feit, zou, die, zou hij of zij iemand anders hebben. Dan zeg je dat het hem dan. Vraag gewoon of het zo is. Er is maar één man die jou het antwoord. Dan komen ze daar een helderziende. Dan willen ze hebben dat een helder hun het antwoord geeft. Want ik uit uberuit altijd vind dat u moet een helderziende doen. Want uiteindelijk moeten we daar maar proberen zelf achter te komen. Maar vraag het aan de persoon zelf. Want als je het aan de persoon zelf vraagt, dan heb je duidelijkheid. Chaco zegt erg toepasselijk bedankt. Dus ook Tchako's uh, ook kaart klopte. En dan kun je dus altijd. Want weet één ding, dat de waarheid minder pijn doet als onzekerheid. Je kunt wel eens wegvluchten uh, voor de waarheid, maar, als, maar de onzekerheid doet meer pijn als wanneer je het bevestigt wordt. Dat is wel zo is. Dat is niet zo is. dat doet vaak minder pijn. Het is dus altijd, als je ergens mee zit... Naar een bepaalde persoon, zeg maar, je hebt een goede vriendin, je hebt een goede vriend, en je hebt de laatste tijd het idee dat die vriendin wat minder tijd voor jou heeft, wat normaal nooit was, altijd was je de niet, maar dat je het gevoel hebt als je belt, uh, dat ze een beetje Terughoudend zijn, vraag gewoon, wat is er aan de hand? Heb ik iets fout gedaan? Ik heb ik wat verkeerds gezegd of zo? Alleen een vraag stellen. Het dan niet proberen zelf in te vullen. Gewoon omdat ik voel dat je anders bent als anders, wat is er? Ga je dan weer zeggen, heb ik soms iets verkeerd gezegd, dan ga je het weer anders zeggen. Nee, gewoon vragen. Ik vind dat je de laatste tijd wat anders doet, wat is er? Dus altijd een vraag stellen. Die met een antwoord bevestigd en dan en dan kun je verder gaan dan kan zo'n persoon ook nog tegen jou vertellen wat er aan de hand is. Dus altijd duidelijkheid vragen. En als de persoon het altijd goed moet dan zal die ook zeggen waarom. We nou, komen de vondeling gelegd weer. De vondelingenkind kind komt ook weer binnen, onze vondeling. Die was de vorige week ook. Welkom, lieve vondeling. Welkom hier bij ons bij Ridder Radio. Dus Chaco, dat was jouw kaart. Maar je had het al begrepen gezegd. Nu ga ik een kaartje trekken voor onze Jan. Voor jou, Jan, is het ook wel van toepassing. Wat jouw kaartje zegt. Van iemand houden, betekent niet dat ik de gevoelens van de ander belangrijker maak dan de mijne. Je kunt de vondelingen, je kunt je eigenlijk beter Mozes noemen. Mozes die had vroeger, werd vroeger ook in een mandje gelegd. Weet je nog? Die werd op de vondeling gelegd in een mandje. In een rieten mandje. Dan kan je eigenlijk beter Mozes noemen. Nu nieuw kaartje was er even tussendoor. Nu het kaartje van onze Jan, die natuurlijk op dit moment weer met zijn kop in de koelkast hangt. En die zegt tegen jou het kaartje, lieve Jan, van iemand houden betekent niet dat ik de gevoelens van de ander belangrijker maak dan de mijne. En ik zou daar een, een aantekening mee maken, want het is wel meer mensen te passen. Ik het niet. Zeg maar, je houdt van iemand heel veel, maar het is daarom niet dat die persoon maar tegen jou aan kan beuken en, en maar tegen je en met jou on, uh, om je ziet er gaan. Want jouw gevoelens zijn ook belangrijk. Dus met andere woorden, als iemand van me houdt, dan moet dat even redelijk zijn naar elkaar toe. En dan zijn die gevoelens voor die anderen niet belangrijker dan die van mij. Voor mij zijn ook belangrijk. En dat is wat je altijd goed voor ogen moet houden. Nieuwe kaartje. Ik zie dat onze burger ook binnenkomt. Goeie naam, lieve burger. Welkom, welkom, welkom. Een nieuwe kaartje voor Jochem. En voor jou, lieve Jochem, het kaartje, ik durf lief te hebben. En nou, dan kom jij misschien meteen weer met je vraag, wanneer krijg je dan een relatie? Dat gaat er helemaal niet om? Maar ik denk dat je vandaag hebt ervaren, met jouw familie, dat jij durft lief te hebben. Wij durven te houden. Maar nou, Jan zegt, nee, die wel treffend, ha ha Dat klopt ook weer. Dus, en vandaag heb je bewezen door met je familie aanwezig te zijn, zoals je toen straks zo enthousiast vertelde op de chat, dat je het gewoon heel fijne energie hebt mogen ervaren. En daarvoor zegt je: ik durf lief te hebben. En dat heb je vandaag bewezen: dat je je familie durft lief te hebben. En dat je dit ook heel prettig, prettig ervaren hebt. Nou, ons Mario, die komt ook binnen. Goedenavond, lieve Mario. Ook fijn dat jij er vanavond weer bent. Welkom, welkom. Ik heb gezegd, jouw familie wil die liefde hebben. Jouw neefje vindt dat leuk. Je ouders vinden dat leuk. Jullie moeten, altijd, wij, wij, wij moeten vanaf vandaag eens afgeleren. Dat aan een liefde altijd een of andere uh, partner gekoppeld zit. Dat je een relatie moet hebben met een of andere man. Als je een vrouw bent. Of net andersom. Of twee mannen van elkaar. Dat het, een liefde kan je ook hebben naar een dier toe. Liefde kun je hebben voor je, voor je hobby. Liefde kun je hebben voor de natuur. Dus durf te genieten van het gevoel van liefde eten. Maar gelijk krijg je dan weer de vraag, ja maar wie wil dat hebben? Ja maar, dat heeft dan niet mee te maken. Je ouders vinden jouw liefde uh, geweld. Die neef je vindt, aanvaardt jouw liefde. Als je een, een hond tegenkomt en je aardigt, die aanvaardt jouw liefde voor dat dier. Het wordt er altijd zo uh, dingen van. Hè? Dat alle mensen alleen maar denken dat ze liefde kunnen geven als ze een sekspartner hebben. Dat het helemaal mee in liefde. Liefde kan heel onverwaardelijk zijn door mensen. Te. Je kunt onverwaardelijk houden van een man. Zonder dat je daar een relatie mee begint, zonder dat je daarmee in een huis gaat wonen. Dus het is het anders. Dat telt ook voor iedereen. Onthoud nu eens één keer dat liefde heel veel aspecten heeft. Net als de anacisse zegt, liefde is universeel. En dat is ook zo. En Ineke zegt, liefde voor jezelf, dat helpt je niet verder. Dus altijd ik vind altijd bij het woord, ik, ik heb daar wel als mensen komen ze op consult en de belangrijkste vraag is altijd, wanneer krijg ik iemand in mijn leven die mij eens gelukkig gaat maken? Ja, maar, maar je hebt een ander niet nodig om gelukkig te kunnen zijn, je moet geluk in jezelf vinden. En je moet dan een ander kunnen, kan dit alleen niet naar... Uh, voor volmaak, of, of iets aan toevoegen. Maar ik ga weer verder. En het kaartje wat ik nu heb, dat is voor Mario. En voor jou. Is dan weer het andere, lieve Mario. Dan zegt het kaartje, liefdevol, vergeet het mezelf. Kijk, ik heb ook fouten gemaakt in mijn leven. Maar dan moet je je eigen niet vergeeselen. En je niet, bij wijze van spreken, iedere keer van afstraffen en. Vinden, dat heb ik het verkeerd gedaan. Dan moet jij gewoon gewoon liefde naar jezelf je gegeven. Voor de fout uit het verleden. Dan krijg je er ook gewoon lekker rust mee. Nu is het de kaart. Die trek voor minken. Lieve minken. Hier komt jouw kaart. Als je verbinding, een binding wordt, maak je los en verbind je opnieuw. En die zal ik even uitroepen. Als je een verbinding hebt, dat kan met vrienden zijn, hè, dat kan met iedereen zijn, en die, wordt, die legt te veel beslag op je. Dus dan wordt een verbinding een binding. Dan wordt er altijd maar een zelfsprekend gedacht dat je er altijd bent. Die persoon komt maar te tijd en ontijd bij je binnen. He, of legt beslag op jouw tijd. Dan wordt een verbinding een binding. Dan wil ze zeggen, dan moet je je losmaken. Je kunt niet voor afstand van die persoon doen. Maar dan maak je je los door zelf wat afstand te gaan nemen. En daarna verbind je je opnieuw. En dan kan je het ook duidelijk maken dat je het leuk vindt om iemand weer te zien, maar dan gaat het op een andere manier. Want hij heeft de handen ook geleerd om even afstand te nemen. Dus je moet dan even afkicken daarvan. Dus als een verbinding een binding wordt, maak je los en verbind je opnieuw. En dat was de kaart van Minkel. Nieuwe kaart voor Hopje. Voor jou, lieve Hopje, het kaartje. Ik kan ervoor kiezen gelukkig te zijn. Ook als ik niet mijn zin krijg. We hebben natuurlijk allemaal wensen in ons leven. En we willen altijd graag dat onze wensen in vervuldigen. Maar je weet, vanuit het universum hierboven, proberen ze ons altijd het juiste te geven wat goed voor ons is. En het kan wel zijn, dat wij iets wensen, wat eigenlijk helemaal niet goed voor ons is. Dat er misschien iets veel beters voor ons opkomst is. Dus, dan moet je ook daarmee leren. Maar dan moet je gewoon leren, om je ja, toch gelukkig te kunnen voelen. Ook als er eens een keer iets niet doorgaat. Wat je toch graag zou wensen. Ik heb dat ook moeten leren. Maar nu ben ik zover dat ik zeg, nou als het niet voor me weggelegd is, dan komt het niet. En dan zal ik me eigenlijk misschien een beetje teleurgesteld voelen. kaartje voor vondeling, en voor vondeling moet ik tegen je zeggen, liefde, lieve vondeling, is de kortste weg naar God, dus naar het mooie in jezelf, het goddelijke in jezelf, en door liefde te voelen, en te durven aanvaren en te geven, dat is de, de kortste weg naar God, Onthoud houdt dat goed. Ik vind het altijd een hele mooie kaart, wel als ik hem voor mezelf trekken, maar dat is helaas niet. Nu ga ik een kaart trekken voor Dred, als die er is, maar ik heb hem nog niet gehoord vanavond. En voor Dred heb ik een kaartje getrokken, ik ben bereid mijn gehechtheid aan pijn op te geven. Je ja, hebt wel eens mensen die blijven hangen hè? In, een, in, in een bepaald gevoel, want daar herkenden ze het als bekend, maar toch moet je daarvan los. En van de operator heb ik het kaartje getrokken. Ken je fouten, maar behandelt ze met zachtheid. Ik ga nu weer even terug naar boven. Dan ga je kijken wie het er inmiddels binnengekomen is. Dat is Burger. Burger is binnengekomen. Dus lieve Burger, hier komt jouw kaartje. Dit kaartje vraagt aan jou: ben ik trouw aan mezelf? En trouw aan jezelf is dat je altijd dingen moet doen waar je zelf emotioneel, spiritueel en in materieel opzicht achter kunt staan. Dus. En nooit iets doen om alles anders te behagen, maar, maar eerst voel ik...